De bedrijven hebben mogelijk ook wetten voor dierenwelzijn overtreden. Er zijn nog geen aanklachten ingediend. Naar verluid staat vast dat miljoenen eieren ten onrechte met het biolabel zijn verkocht. Het weer. Vannacht valt vooral in het zuidoosten sneeuw. In het westen en noorden natte sneeuw of motregen. Overdag bewolkt en af en toe natte sneeuw. Het wordt 2 tot 4 graden. Dit was het NOS Journaal.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 Vannacht alles weer, weer eens een beetje anders. Hè? Geen gast, lekker rustig. Veel mysterie van Emily. Een mooi luisterboek, een mooi hoorspel op herhaling. En uh, nou, veel vaste meuken, Jan Heemhuis, Krover Geemert, Marjolein van Heemstra, F. Starik. En natuurlijk Rex van Beuningen, die een hele, hele leuke, hele bijzondere op een ont ontboezeming doet, laat ik het zo zeggen. Uh, een mooi goudmijnverhaal en uh, Simon Carmichelt, ja, die is ook weer terug. Een fijn kroegverhaal. Bedunkt, u wordt weer verwend. Hiermee bijvoorbeeld... Ring niet zo duivies, iedereen komt aan de beurt. Niet in mijn ogen prikken, zijn zulke domme rikken. O, oh, wat ben jij mooi gekleurd. Duivies, duivies, kom maar bij Gerritje, zal je niet vechten. Kom eens zo'n erretje, duifies, duifies, wat zijn ze mak? Zeventien duifjes bovenop het dak. Mm. Dou niet zo duifies, drink niet zo duifies, iedereen krijgt hier toch zak. Pas op mijn nieuwe sokken en niet zo brokken, jij hebt al zoveel gehad. Duffies, duivies, kom maar bij ons. Wat een mooie veertjes, wat een lekker dons. Duffies, duivies, wat zijn ze mak. Zeventien duivies bovenop het dak. Te rust gekomen in dit uur. De teksten van Annie M. G. Schmid en de muziek van Harry Bannek nou, is een koningskoppel. En vijftig jaar nadat ze voor het eerst samenwerkten, besloten een doos Nederlandse muzikanten en zangers van een zeer divers primage... om uit alle liedjes van dit koppel een favoriet te kiezen en die te herinterpreteren. En de opdracht was: doe wat je het liefste doet, dan is het altijd goed. Huh? Nou, een muzikale ode met een uh, eigen gereide inslag. Anarchistisch, maar met eerbied. De supersonische boom heet het project. En u hoorde net uh, Roos Rebergen en zij koos een liedje dat goed bij haar past, vind ik. Zeventien duifies. Nou. In de 21ste eeuw hoeven we niet meer zo netjes te zingen. Nou ja, wel mooi zingen, maar niet meer zo netjes. Dat vind ik mooi. En dat trillertje in haar stem ook. Lang leven de details. Ik ga dit uur uh, zoveel mogelijk liedjes van deze plaat laten horen. Oh ja, nog even reclame maken voor mijn website, www.adelinevanlier.nl, Want daar wordt niet voor niets uh, werkelijk hard aan gewerkt. Teksten, plaatjes, playlisten, podcasten. Je kan er ook op vinden wat voor moois ik en mijn vrienden maken. mooie ik, schilderijen, meubels. Want u dacht toch niet dat ik kon leven van dit uh, ene nachtje radio, hè? Ja. ja, als u nu allemaal... Oh nee, dat mag ik niet zeggen. Kiest K.R.O. He, dat zou op een slok, slok op een borrel schelen. He. Dan blijft dit programma wellicht bestaan. En een hoop andere moois van de KRO ook. Want ze moeten in Den Haag niet denken... dat programma's als De Nacht van het Goede Leven en Goudmijn... door de commerciële gemaakt zouden worden. Veel te vermoeiend, al die cultuur. Enfin, ik laat het weer even los, hoor. Ik wil er gewoon een mooie nacht van maken. Verder met de huishoudelijke mededelingen. U kunt ook mailen naar hetgoedeleven.kRO.nl... en met mijn vrienden op Facebook, Adeline van Dier... Twitteren via n 8 vhgoedeleven Zo, en nu gaan we gewoon het uh, mysterie van Emily spelen. Leek mij een leuk idee. Ik ga tekst erbij halen. Oh ja. Uh, u weet het, Jan Hemaus heeft weer uh, een mooie tekst geschreven. En uh, dat heeft hij in uh, drie uh, fragmenten opgeknipt. En na ieder fragment uh, wordt het prijsje wat u mee kan verdienen iets groter... En wat het is, dat weet ik niet. Het uh, hangt helemaal aan Joke, van Joker Verhoog af. De secretarisse van de Karo Radio. Hier komt het eerste fragment. Een sterk karakter. Iemand heeft een sterk karakter. Dat hoor je tegenwoordig vaak over mensen die nogal aanwezig zijn. Het komt binnen en de hele ruimte vult zich met lawaai, gebaar en bazigheid. Nou, dat bedoelen we dus niet... Wij kennen die eretitel toe aan personen... die consequent blijven vasthouden aan hun uitgangspunten. Die niet meteen omver gaan bij forse tegenwind. Nou, over zo iemand hebben we het. Consequent in de kunst. Heeft nooit een stap opzij gedaan als alles tegenzat, Was bereid om in ieders vloek over zich te, te horen afroepen. En weet goed te leven met de afgunst... die uit alle hoeken loert. Beetje af... 0800-1121. Ik ben heel benieuwd wat, wat uh, deze omschrijving bij u losmaakt. wat u allemaal denkt dat dit... wie het allemaal zou kunnen zijn. He? Dus uh, bel. Dan gaan we luisteren naar... Uh, Janna Sra, die koos, Ah ja, dit liedje. Geen bellers? Is het zo moeilijk? Nee, toch. Nou, ik ben blij dat, uh, dat Henk en Niels en Tim en, uh, <laughs> dat die allemaal niet bellen. <laughs> maar er zijn toch ook nog wel uh, leuke mensen die kunnen bellen? Nou goed, whatever. Uh, hier is het tweede fragment. Bril erbij. Wist in beperkte kring bekend te worden door vreemd lijkende boodschappen alles is niks en niks is dus alles, of zo. Kijk maar goed, er is niks te zien. Nou, intussen bleken we van doen te hebben met een behoorlijk talent op PR-gebied. Een bemoeial met een behoorlijk zakelijk inzicht. Investeerde in van alles. In koeien bijvoorbeeld. Ja, dat verwachtte niemand. Dus het werd koeien. Regisseerde alles. Bovenal het leven van geliefden deed daarmee uiteraard het omgekeerde van wat ieder ander zou doen. Als je geliefde even genoeg van je heeft, dan ga je niet in discussie... maar dan zeg je, ga maar, ik heb alles al geregeld. Inclusief nieuwe partner. 0800-1121. Als u denkt te weten, en ook als u het niet denkt te weten... kom hè. Hey, bel me even. En dan luisteren wij naar... Oh ja, nou dat is natuurlijk helemaal een liedje voor uh, Dave van Raven. Van Raven, je weet wel, van, uh, van de Kiek. Geen bezwaar, je hebt geen schuldgevoel, geen spijt en geen berouw. Dat is zo wonderlijk, je voelt je niet ontrouw, alleen maar fijn en opgewekt. Tot op die dag dat wordt ontdekt, pas op dat ene vervloekte ogenblik, ben je een schurk en ploet en schoft en vieserik. Wat een dilemma, wat een dilemma. Hier is Marianne. En hier is Emma Ik hou van allebei en dat schijnt niet te kunnen En dat komt enkel maar omdat ze het me niet gunnen Wat een dilemma, wat een dilemma Zowel Marian als ook mijn Emma Ze staan te dreigen, te smeken, te bidden Ze staan te trekken en ze scheuren me door midden. En een van beiden moet ik verliezen ik moet kiezen, ik moet kiezen, Je moet kiezen, kiezen, kiezen. Kiezen of delen. Kiezen, kiezen, kiezen. Kiezen of delen. Kiezen, kiezen, kiezen. Kiezen kiezen kiezen kiezen. Kiezen, kiezen, kiezen, kiezen. Of delen. Nou, heeft je goed gedaan, vind ik. Dave van Raven. Aan de telefoon, Jan Bleker. Goeienacht. Ja, klopt. Helemaal uit Groeningen. Groen, ja. ja. Oh, Lekker hol. Oh, ja. Hoe is het bij jullie? Is het ook nog wit? Ja, het is uh, en koud. Ja, het blijft blijf maar, uh, maar steeds sneeuwen. Ik, het verbaast me zo. Dan is net alles weer weg en dan... Uh, huh? Ja, het is ook maar pas februari. Dus. Ja, daarom. Het is pas, uh, we hebben nog een hele maand... Uh, eigenlijk nog een hele maand winter, toch goed? Toch? Ja, nou, er zijn al heel wat uh, dagen te gaan van de koude... ja. Het kan gebeuren. Ja, en uh, wat heb jij van het weekend gedaan, Jan? CV uh, aangelegd. Oh! <laughs> had je het koud? Nee, nee, nee. Het moest aangelegd worden, het was niet aangelegd, dus het moest aangelegd worden. Oké, okay, goed. Jan, wie denk je dat het is? Ria Valk. En waarom Ria Volk? Uh, Leverpartij. Wat zei je? Leverpartij. Ik weet niet, ik had een gedachte, ik was ook een beetje woest met mijn gedachten om moeten zeggen, hoor. <laughs> Wat leuk, leuk om het zo uit te drukken. Hey, ik was jij vind je dat je wel uh, een woeste gedachte mag hebben? Nou? Ja, nee, ik, ik wel, maar uh, ja. uh, jij bent uh, Adeline. Ja. <laughs> jij maakt wel grapjes, hè? Ik hoezo meneer? Ja mevrouw, uh, ja, nou, ik vind het nu wel grappig, maar nee, maar ik vond weer van uh, met uh, een levenssysteem. Zij heeft de ooit dus niet... ken weer van. Ja. Ja. Okay. Nou, uh, borstjes op mijn maar... worstjes op ja, mijn ja, borstjes. Ja, ja, oké. Okay, ja, okay. Die, oh, daar zit ook, oh dat, ja, ja, ja, ja. Oh. Ja, nee, maar ik dacht van, nou. Uh... <laughs> nee, maar ik begrijp nu hoe die ooie je eraan komt, uh, Jan. Maar het is helemaal fout, maar dat geeft niks. Ja, nou dacht ik, ik heb ooit eens een keer... Nou bel ik ooit eens een keer met dat programma. Ja, nou dan moet je goed luisteren. Misschien komt het dadelijk ja, vertel nog... Me eens, vertel me eens wat ik moet doen. Nou, nog eens een keer. Ik wil wel een keer weer in <laughs> Jan, ik ga het laatste fragment voorlezen. En als je het dan denkt te weten, dan, uh, dan bel je nog een keer. Zullen we het zo afspreken? Ja, is goed. Oké, okay. hey, goeienacht. Goed. Jij je ook, hè? Ik ik even een blikje open. Mijn bril heb ik al op. Komt-ie. Zet alles even op een rij. Je geliefde wordt voor je ogen vermoord. Je blijft gewoon wonen waar je woont... en moet dus elke dag langs die plek waar het gebeurde. Je generatiegenoten en nog een paar generaties daarachteraan... verwijten jou dat je een bom hebt gelegd onder het beste kwartet ooit... Je kan geen noot zingen, maar keert de ene naar de andere cd vol. Of ze dat nou leuk vinden of niet. Je beheert een gigantische erfenis op een behoorlijk ordentelijke manier... en weet de bekendste onbekende kunstenaar ter wereld te blijven. En uiteindelijk schrikt iedereen bij het horen van je leeftijd. 80. Je zou toch eeuwig jong moeten blijven, net zoals je man. 0800-1121, als wie denkt te weten. Nou, volgens mij moet je het nu weten... Dus bel mij en wij luisteren naar... Uh... Oh, Spinvis heeft ook een uh, ja, de, ook een groot bewonderaar van teksten van Annie... Uh, en van de muziek van, van Banning. Hij zette een mooi, vrij onbekend gedichtje volledig naar een spinvis Land waar grote mensen wonen, je hoeft er nog niet in, het is haar boos. Er zijn geen feeën meer, er zijn. Anton? Oh nee, ik John. Ja, hallo. Hé hey John, alles goed? Ik... Ja, ja, ja, prima. Ja, heb je een leuk weekend maar... gehad? Uh, ja, een beetje rustig, een beetje rustig. Niks ondernomen? Nee, niet veel, nee, nee, niet veel. Maar ik leg net in mijn bed, ik lig te luisteren en ik denk zo'n gokje wagen. Nou, lief dat je even belt. Goed, en wat is ja, jouw Ante gokje Heiboe, dan? Dat dacht ik. Anton boer. Ja, ik zei al Anton, want ik zag het staan. Hè? <laughs> nou, wat grappig. Hoe kom je op Anton? Gewoon zomaar een wilde gok en iets van dat schilderen en dat en alles. ik Nou, ja, ik gok het gewoon. Je gokt het gewoon. Nou, het is hartstikke fout, maar dat maakt helemaal geen reet uh, -E -E uit. Uh, leuk dat je even aan de lijn was. Hé, hey, nacht ja. hè? En slaap zacht ja. straks. Okay. Daar. Oké, okay. doei doei. Doei. Um, dan hebben we... Oh, Tineke. Hi, Tineke. Hallo, Adeline. Hi, Heb je mijn... Ja, je hebt mijn mp3'tje gekregen, hè? Wat? Mijn mp tje Wat heb ik gekregen? Oh, nee. heb je dat niet gekregen? Hoezo? Nou, heb ik dan toch... ben ik helemaal in de war. Ja, ik denk het. Oh, oké. Okay. Nou, maakt niet uit. Maak niet uit. <laughs> ik ben nog aan het bijtrekken van de, van de echte Janne. Ja, dat is Ja. Hoe was dat? Wie, wie was die vrouw? Ik hoorde het wel op de radio. Welke vrouw? Oh, die ja, was een vrouw een, een, ma zoek? een Marietje of zo? Nee, ja, ik weet het niet. Nee, maar dat... Uh... Ik weet wel dat ze een, mooi ik vond er een mooie stem hebben. Ja, nee, maar ik vond het wel grappig dat Catharine uh, dat Keil uh, gebest, zoals dat tegenwoordig heet, besin. Werd Catharine Keil gebasht? Ja, over wat ze verteld had... Wat dat had ze het dan verteld? Een ver gaan. Ja, nee, nee, nou begin ik er zelf over, maar ik ga dat niet verder uitdiepen. Ook leuk in dit. Hahaha. Oh, ik begrijp het, ja, ja. Juist. Nou, moet het hier nog een keertje. Kom, ja. Alles over uitgezakt konijnen vind ik wel een beetje ver gaan hoor. Ja. Ja, nee, daar zijn goed. ze wel goed in, hè? Ja, ja maar ik vind het toch uh, geweldig wat ze brengen. ze zijn niet gek, die jongens. Nou, nee, oké. Okay. <lacht> nou, als ze nu, uh, nu zitten te luisteren, als ze het kunnen opbrengen... mijn programma te beluisteren in een auto naar huis... dan bij deze een compliment voor de heren. Ha. Goed, uh, op. Ja, Tineke, ik, uh, ik... Ja, god, je hebt het... Uh, je, zeg het maar. Ja, Joko Ono. Ja, natuurlijk Joko Ono. Tachtig jaar. Tachtig jaar Dat Ik wat gewoon. ik hoorde ook, inderdaad. Ja, iedereen had zoiets van, hé. Hey. Ja, ja, tijd gaat door, hè. Ja, tijd gaat gewoon door. <laughs> en ze vierde het volgens mij in Berlijn, was dat het niet? Oh, dat weet ik allemaal niet. Ja, dat ja. Uh, zit ik ook niet zo mee. Ik wist niet dat ze in de koeien zat. Dat weet Jan nee, dan weer, weet je wel. Nee, was zo? Oh, ja, Jan Ken weet zo veel. Die had, die had nooit bij... Uh, Noord-Holland weg moeten gaan. Nee, precies. Dat hadden ze nooit moeten doen. Dat is nee. gewoon, dat is er bestond vaak. al lang een Leo Blokhuis en die heette Jan, Jan Hemhuis, weet je wel. Ja, ja dat, dat, dat is echt... Nou ja, goed, nou, dat, vind dat vind heb je dan toch niet. Nee, ik vind het ook niet. Je ziet wat er jammer. wel mag blijven zitten en, en wat dan de heleboel heeft overgenomen. En, uh, en ja. deze man met, met zoveel eruditie en zoveel vakmanschap, ja. en, noem het maar op. En uh, hoe die teksten schrijft ook. Ja. Nou, dat, dat is helemaal. Dat is, dat ja. is, uh, en elke week opnieuw. Ja. Zo, dat was een... hey en, en Tineke Ja. Oemzonst doet hij het ook nog eens. Ja, daar dat was ik al bang voor. Erg, hè? Ja, zeker. Zeker. Nou, oh, ja, hij de, doet het ook wel voor de vieren En die steken we nu even heel nadrukkelijk uh, van achteren erin. Ja, toch? Het, zeker, dat is het idealisme gewoon, hè? Ja, vind ik ook. Nou, jij mag uh, uh, aan de lijn blijven en dan krijg jij uh, een cadeautje van... Uh, maar wat van. was er dan nou met die mp3? Want ik snap er niks van. Ik, ik Daar ga, ga ik wel even uitzoeken. Er was iemand, uh, een hartman uit Zandvoort, die... Dat ben ik jou. Uh, ja, ik zou je denken, die dus uh, mij uh, om iets vroeg. En dat, ik dacht oh, nee, dat jij het was hoor. en toen heb ik dat gestuurd. Nee. Maar dat ben je dus helemaal niet. Nee, ik heb net als... Nee, ik ben bescheiden. Ik vraag nooit. Is <laughs> ook wat? Ik ga het uitzoeken wie dat dan wel was. Ja? Goh. Wordt vervolgd. Oh, oké. Okay. <laughs> Hé, hey, goeienacht nog. Ja, jij ja, ook. Dag. Dag. Um, gaan we gaan draaien. We gaan eerst even iets draaien. Oh ja. Um, Hoe zijn we? Ja, oké. Okay. Uh, oh ja, Marike Jager. Een grappig liedje. Kleine, zwakke vrouw. <truhend>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 Steun zoekt bij een grote sterke vent Oh, viel ik maar gewoon een keertje flauw Met scènes en migraines en vreselijk verwend Ik wou zo graag een zeggen Schat, ik kan dat niet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 Nou, lief liedje, hè? Doet ze goed, Marieke Jager. Allemaal te vinden op dus uh, uh, de, uh, de cd die volgens mij vandaag uitkomt. De supersonische boom, uitgeven bij uh, Excelsior Recordings. Allemaal uh, nou, een tribute aan uh, Annie M. G. Smit en Harry Banning. Eh, we gaan door met... Uh, ik heb gewoon weer een nieuwe. hè. Ik heb een oudje gevonden. Leuk. Nou, de laatste keer dat ik deze heb gedaan is 2006, dus die kan wel weer, ja. Goed, komt-ie. Tegenwoordig heb ik veel meer verschijningsvormen dan vroeger. Ik was vroeger gewoon van staal. Maar tegenwoordig kan ik overal van zijn gemaakt. Ik ben mezelf al tegengekomen van hout. Of helemaal van plastic. Waar ik ook van gemaakt ben. Ik doe mijn werk goed. Nog wel. Want de vooruitgang bedreigt mij. Nou, 0800 1121 als u het denkt te weten. En Tim Knol doet ook mee. Ook een mooie.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 Vlogen met de no de En nou is alles even grauw als toen begon. De ton boton. <tied> en toen was nergens meer iets aan te doen, er kwam een nieuw parket Verdween dat ene stukje grond Te midden van die steenwoestijn Overal zover je kijken kon Overal tot aan de horizon En nou is alles even grauw als toen begon Beton, beton, beton. Tot Tim Knol. Uh, hi Rick. Rick. Goedendag, Rick. Goedenacht. Helemaal uit het oosten van het land? Ja. Is bij jou nog wit? Ja, hij is nog steeds wit, ja. Oké. Okay. Nou, dan ga ik aan jou vragen wat jij dit weekend gedaan heeft. Niemand schijnt iets te doen in het weekend. Ik weet niet. Is dat... Heb jij iets ondernomen? Uh, ik heb een pokertonooi gehad met het werk. Oh, en? Heb je wat gewonnen? Ja, ik heb gewonnen. Ja. Oh ja, echt? Het ja, was, het was uh, gezellig. Ja. Dat voor... georganiseerd. Oké. Dat was alles klaargezet. Een poker en dat nooit hadden we. Hey, en en ja. uh, uh, wat voor werk doe je, Rick? Ik ben uh, kwaliteitscontroleur. Oké. Okay. Goed. En wat heb je gewonnen? Uh, ja, een trofee. Een trofee, alright, oh, oké. Okay. Nou, zelf uitgekozen, zelf laten maken. <laughs> hey, okay. Ik kan hem ook zelf meenemen. En hem ook nog zelf gewonnen ook, hartstikke goed. Zeg, wie denk jij of wat denk jij dat het is? Ik dacht dat het een brievenbus was. Een brievenbus, uh... Nou, dat zou dat zomaar zo kunnen, hè? Op zich zou dat bij deze omschrijving uh, uh, uh, uh, zo kunnen zijn. Maar helaas, het is niet goed... Dus, maar blijf luisteren, ja? Ik, doe ik. Als je het straks uh, denkt in een andere... Uh, nou, bel je me nog een keer. Oké? Okay? doe Oké. Okay. Dan heb Stink. ik... Oh, beller 2 is weggevallen. Frans uit Limburg. Oh, jij uh, je reed ter hoogte van Nederweert richting Rotterdam. Oh, jammer dat je... Hij is helaas weg. Nou ja, dan gaat het over. Dan gaat hier, komt hier het volgende fragment. Ik hoor, een jaar of wat geleden had echt iedereen mij in huis. Maar ja, het wordt langzaam minder. Ik geef mezelf nog een jaar of uh, tien. Uh, dan is het helemaal voorbij. Maar goed, dan heb ik jullie toch een halve eeuw gediend. Of langer. Elke dag weer. Uh, jullie gaan mij missen. 0800 1121 als je denkt te weten. En wij gaan luisteren. Oh, dit vind ik een heel mooie. Dit is uh, van Gerard van Maasakkers.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 Feestje met ontroerde ouders, geen serpentines versierde tent, geen tranen en geen sentiment, voor ons geen smachtende violen bij het happy end. En toch moest er ook een liedje zijn, al was dat alleen maar een refrein, al waren het maar vijf regeltjes over Romeo en Julius, maar we zijn er nog niet aan toe taboe, taboe geen liedjes, nooit liedjes voor de mietjes maar over veertig jaar, wie weet staan er liedjes in de hit bereed, niet alleen maar over hij en zij maar ook over hij en hij liedjes over hem en hem Hazeling of gem Ja, dan speelt elke muzikus Dan zingt iedere romantiekus. Heel gewoon Zo is het dus Romeo en jullie van Mazakkers, te vinden op, de, op het album De Supersonische Boom. Uh, ode aan uh, Harry Bannik en Annie M. G. Schmid. Goed, uh, aan de telefoon Richard uit Rotterdam. Goedenacht. Goedenacht. Uh, ik bel eigenlijk voor het eerst naar je toe eigenlijk. Nou, wat leuk. Ik, ja, ik, uh, ik luister regelmatig, zeg maar, omdat ik toch een beetje slecht te slapen ben. Ja. Maar dan, uh, dan uh, ja, soms dut je dat, weet je, dan dut je weer even weg... of om maar wat te noemen en dan... Ja pik ik het weer op. Mm. Uh, normaal komt jou, jouw rubriekje wat je nu doet... doe je eigenlijk veel later ja. tegenwoordig in de nacht. Dus ja. het zou daarmee ook kunnen zijn dat jouw bekende bellers... Ja. misschien daarop op dat moment ook een beetje afstemmen. Ja, ja, ja, ja, ja, ja. Oké, okay. waar uh, ja, precies. Ja, dat is maar een suggestie hoor. Dus, mm -hmm. uh, uh, maar wat ik denk dat het is... Uh, want daar gaat jouw vraag toch naartoe, denk ik... Ja. is dat het... Uh, uh, uh, wat, wat het afgelopen weekend voorbij kwam. is het zoveeljarig bestaan van de zogenaamde Compact Disc. en de Compact Disc Player. Ja. En dan zag je met Tim, meneer Timmer vol trots voorbij komen. dat het toch een uh, novité was. dat het ooit in de markt gezet was. door Philips. En, en, en ik zag geen vrienden vrienden voorbij komen. die het eigenlijk een afschuwelijk ding vond. omdat hij toch de LP. veel meer een beleving vond. met de artistieke waarde. door de hoest die erbij hoorde, et cetera. Ja. Ja. En dat ze eigenlijk. een voor een toch. Uh, en ook de uitvinder zelf het niet meer uh, uh, uh, nog toedachten... dat het nog maar voor een jaar of tien mee zou kunnen gaan. Ja, krankzinnig, hè? Ja, terwijl ja. Ik, ik, ik vind die cd nu eigenlijk ook achterhaald, weet je wel. Ik, ik heb gewoon een, een, een harde schijf, daar staat allemaal muziek op. Ja. Wat een ruimte dat scheelt. Uh, ja, nou, ja, natuurlijk. Maar kijk, weet je wat het is? Uh, ik, ik ben wel met, uh, met Henny Vrienden eens... dat. Dat laat ik zeggen, als er een LP uitkomt, en er zijn nu toch wel ook wel hier een nieuwe ja. artiesten... Dat is ontzettend jammer. Ja, precies. Die, die dan toch weer op vernieuw overgaan, zeg maar. Ja. Maar natuurlijk in een veel kleinere oplage, wat het dan ook weer meer een noviteit maakt. Ja, precies. Of een, een, een oh, bijzonder ja, dingetje. Ja, ja, ja nee, ja. nee. Het is, het is. Uh, ik, ik vind de LP's, ik heb er nog stapels liggen. Ja. Uh, ik moet oh, je wel zeggen ik dat ik nu ook bezig ben om allerlei oude LP's weer te beschilderen. En uh, oh, okay. daar iets anders van te maken. Ja, nou ja, ik heb ik heb wel eens een aantal van die, van die dingen gekocht die eigenlijk helemaal niet bekend waren qua groep, maar qua. Uh, Laat ik zeggen, qua uitvoering van van hoe kocht ik ze bijna nou, eigenlijk. Ja, ja, ja, nou dat is een voor. goed idee toch? Ik, ja. weet niet, ik weet niet of je ooit van een groep uh, gehoord hebt vanuit Duitsland kwamen ze geloof ik. Tenminste, die naam suggereerd het en die heette Faust. Hey. En dan nou, dat moet je dan maar eens opzoeken of zo. Ja. Ik weet niet eens of het, of het, of het nog ergens uh, terug te vinden is, maar tegenwoordig is alles geloof terug te vinden. <lacht> maar die hadden een prachtige, uh, uh, grafische vormgeving met, met een met een boekje erbij of een dingetjes erbij. Het prachtige grafische. Uh, uh, bijna hele decors van de nummers die ze geschreven hadden. Ja, ja. Ik zit hier even kijken, ik, ik zag hier net een mooie hoes uh, faust. Met een soort, wat is het? Een hand? Nee. Uh... Oh ja, een hand. Een soort rundgeachtige foto van een. Nou goed. Hey, nou... We hebben verschillende dingen gedaan. Ja. En, en, en dat, ja, dat, dan vind ik het toch. Ik bedoel, als ik het dan eens een keertje tevoorschijn pak, dan qua muziek dan, dan, dan, dan intrigeert me dat dan niet zo, maar. Qua vormgeving van die hoes of zo. En je ja. weet ook nog wel dat je in de tijd ook nog wel doorzichtige platen had. Of, uh, of, of transparante of gekleurde ja. LP's. Nou, die band die we voor week hadden, Herk, die, had die waren ook reuze trots op hun uh, LP's. Want dan konden ze inderdaad het artwerk of, ja. of alles, uh, alle vormgeving. Die je ja, ja. natuurlijk veel beter tot z'n recht. Ja, en dat, is, ja, ook dat zo. is natuurlijk zo. Maar goed, uh, Richard, ja. we, we gaan het afsluiten, want het is hartstikke ja. fout. Ha, ha, ha. Maar. Nou, wens je toch even zo goed een hele fijne <laughs> nacht toe. <doen. laughs> ja, en uh, mocht je, ik ga, uh, nou ja, de, de, ik, oh, Jenny, daar uh, ga, ik, ga ik nu mee praten, maar als oh, Jenny nou, die weet, kan je daarna altijd nog bellen, ja? Oké. Okay. Is goed. Hoi. Dag, Richard. Dag. Dag. Jenny. Hoi. Hoi. Zeg, <laughs> ik, heb je, ik heb je foto's van je tuintje gezien. Nou, dat is een te gek plekje, hoor. En een lap, hè? Jeetje, je maar, die, maar die, ik zie, de, de, de is allemaal, het is, je hebt het keurig overgenomen. Die grond is allemaal al lekker omgevoeld Maar ja. da, daar moet een hoop uh, aan gebeuren, Nou, ik moet alleen dingen erin zetten. Ja, dat bedoel ik. Aan de rechterkant komen er watermeloenen en pompoenen. Dus dat is zo dicht. Oh ja, precies. <lacht> ja, dan hoef je niet veel aan te doen, ja. En van achteren komt dan het hutje. Ja, dat is heel leuk. Dat je daar lekker kan blijven. Ah, hartstikke ja. goed. Jenny, wie, denk jij of wat of de, wie of wat denk jij dat het is? Een telefoongeet of een telefoonboek? Een telefoongeet, een telefoonboek? Uh, uh, nee. Nee, ik zit even te kijken of dat nou begrijpelijk is. Nou, een telefoonboek van hout, dat heb ik nog niet veel gezien. Of van plastic, ja, een plastic hoesje. Nou, vroeger in die telefoons, hè, waar ze keihard. Een telefoonboek van staal? Want dat was het eerste... En die, en die, en Oh, ja, oké, okay, oké, okay, oké, okay. ja, nee, ik kan me er wel iets mee voorstellen. Dan je je kind nog erop zetten, leuk als hij vervelend werd. Ja, ja, ja, ja, ja. Nou, het is, uh, het... Maar, het is fout. Het is hartstikke fout, maar ik vind het toch leuk jou weer even gesproken te hebben. Oké. Okay. Hé, hey, goeienacht, hè. He. Ja, zelfde. dag. Doei. Hier komt het laatste fragment. Ganeetje. Ganeetje, doe jij Vroeger, dan bleef je bij iemand thuis eten en dan kwam ik daarna in beeld. Dan vroeg het bezoek naar mij. Ja, dat is een soort Hollandse beleefdheid. Dan kwam ik tevoorschijn en dan werd er nog wat nagekeuveld... terwijl ik voller en voller raakte. En daarna verdween ik weer in mijn kastje. Kijk, lieve mensen, ik heb gewoon zo'n ding nog thuis. En vaak hebben mensen... Hey, Adeline heeft nog zo'n ding. Maar, um, en ik ga het ook altijd bewaren, dat ding. En ik ga nooit zijn vervanger aanschaffen. En ik weet zeker dat Tineke Hartman uit, uit Zandvoort het goede antwoord weet. Maar ja, die heeft al gewonnen. Ah, ze mag wel eerst nog een keer bellen, hoor. Wacht even, Joken. Joken? belt. Oh, ja, goed, oké. Okay. Um, 0800-1121. En wat gaan we draaien? Oh ja, dit is ook wel een leuke... Uh, hey, hey, word wakker, maar dan nu door de Bluegrass Boogieman. Hey, hey, word wakker, hier is de bakker. Hey, hey, word wakker, hier is de bakker. Hey, hey, gesneeuw bruin, gesneeuw wit, een halfje casino. Bij iedere tweede rol beschuit, een krentenbol cadeau. Ik loop de zullen met die man, dat is een heel gedoe. Soms moet ik die treden op voor een rol, vroeg, vroeg. Hé, hey, hé, wat bakker, hier is de bakker. Hé, hey wat bakker, hier is de bakker. Hé, hey, hé. Hey, hey, hey. Ik heb nog peinzend kadebrood, ik heb nog luxe wit. Ik weet niet meer als lijm en dood wat er in dit pakje zit. Ik kom tot aan die deur, mevrouw, ook in die hoge plek. Maar verder kom ik niet, mevrouw, ik breng geen thee op bed. Hé, hey, hé, hey, wat bakker, hier is de bakker. Hey hé, hey, wat bakker, hier is de bakker, ho, ho.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 Hier is de bakker. Hey, hey, wat bakker. Hier is de bakker. Hey, hey. Joke, goedendacht. Ja, goedenacht. <laughs> Goeie... Ja, ik heb de oplossing, dacht ik wel. Want ik heb ze ook in alle soorten en mate gehad. Een oh. uh, klok? Oh klok, ja, maar die verdwijnt denk ik niet. Wat denk jij? Nou, ik dacht dat ja. uh, momenteel mensen of een soort sierding hebben, maar ze hebben wel vaak. Uh, digitale horloges, telefoons en zo, ja, en echt ja. een klok op de schoorsteenmantel of zoiets dergelijks. Nou, ja. ik kom soms bij mensen, dan kan ik helemaal geen klok vinden in huis. Dan hebben ze? Een van de klein uh, bekketje op de oven of zo. Ja, ja, dat is ook zo. Ja, nee, ik heb inderdaad een hoop klokken. Ik kan het overal zien. Ik weet niet wat oh, het is. Dat is leuk. Ja. Maar ik dacht dat ze er een beetje uitgingen, Maar dan heb ik misschien geen gelijk. Nee, je hebt, maar, nee want je hebt het laatste fragment. Uh, hè, uh, vroeger dan bleef je iemand thuis eten. En dan kwam ik daarna in beeld. Dus na het eten. Na... Nee, dat. De... Nou ja, ja. oké, okay, ik snap het al. <laughs> <laughs> dus Joke, maakt niet uit, maar leuk dat je even gebeld hebt. In elk geval succes, we gaan verder luisteren. Oké, okay. en slaap zacht straks. Dank je. Doeg. Rob, weet jij het dan? Uh, ik dacht aan een printer. Een printer? Ja. Gaat die eruit dan? Uh, nou, nee, maar je had het over dat je er allerlei dingen mee kon maken. Nee. Heb ik niet, had ik niet. Heb ik niet gezegd. <laughs> Heb ik, heb ik het dan verkeerd begrepen? Hm? Misschien. Nou ja, vroeger dan bleef je bij iemand thuis eten... en dan kwam ik daarna in beeld. Dan, dan vroeg het bezoek naar mij. Dat is een soort Hollandse beleefdheid. Dan kwam ik tevoorschijn en er werd er nog wat nagekeuveld. Mm, ja. Het kopje koffie misschien? Mm, nee, nee, nee. Goh, ik ben kennelijk zo... Zo... Deze, deze heb ik in tweede... Oh, ja. nee, het is helemaal fout, erop. Ik ga je hangen. Ik heb er nog een beller. Dag. Ja, dank je. Hoi, dag Jasper. Ja? Ja. Nou, wat doen wij na het eten? Een lekker bakje koffie, toch? Ja, maar er moet ook nog iets anders gebeuren na het eten. Ik, ik dacht een koffiezetapparaat. Ja, maar dat is, is niet goed, Jasper, helaas. Miep, miep, miep, miep, miep, miep. miep, miep, miep, miep. <laughs> Nou weet Doei. je... <laughs> Doei. Doei. <laughs> eh... Um, uh... Nou, weet je, nou, ik, ik ga nog een plaatje draaien... en uh, als mensen nog denken te weten, dan bellen ze maar. Uh, 0800-1121. Uh, wij draaien... Uh, ja, Alex Roeka, die doet de oude Jacob. En die maakt hem nog ouder dan Leen Jongewaard als opa deed. En nog getormenteerder. Jacob zit voor zijn raam, Staart in de verte, fluistert haar naam. Zal zij nog komen, die hij bemint, zijn lieve dochter, zijn enigst kind? Anna Susanna ooh, ooh, ooh. Anna Susanna ooh, ooh, ooh. Anna Susanna Zij komt nooit meer terug De oude Jacob voor zijn deur, nog de terug ging lopen met een chauffeur. Hij vraagt de zwaluw hoog in de lucht, zwaluw vertel me, komt ze nog terug? Susanna! Oeh, oeh, oeh, oeh. Anna Susanna! Oeh, oeh, oeh, oeh. Anna Susanna. Zij komt nooit meer terug. Ja, Alex. We gaan die oude Jacob even laten wat het is. Want Timo denkt nog even het te weten. Ja, dacht ik, ja. Nou? Ik denk, van anders belt niemand met het antwoord. Dat ja. is echt weer sneeuw Je moet ja. tot volgende week wachten. Ja. En wat denk jij dan? Ik dacht de asbak. Nou, die, die zijn bij mij... Uh terwijl ik voller en voller raak. Oh, wat grappig. Ja, hij werd er werd nog wat nagekeuveld. Daarna verdween ik weer in mijn kastje. Ja, ja. staal, aspak, vroeger. Ja, ja. Nou, Alleen het is... van hout, klopt natuurlijk niet. Hout, staal, nou, het kan natuurlijk plastic, kan allemaal. Oh ja, kan wel van, nou, ja. Hij verdwijnt, ja, ja, elke dag. Jullie gaan me missen. Ja, ook nou, tien jaar eigenlijk, eruit. eigenlijk past eigenlijk alles wel ook op, op aspark. Uh. Heel goed, Timo, maar toch is het fout. Ah. Oké, okay. <lacht> <lacht> nou, jammer dan. Hé, hey, goeiedag. Oké, okay, hoi, Doei. Richard, is dat Richard uit Rotterdam weer? Nee, met uh, Richard uit Opdam. Hey Adeline. Hi. Uh, ik denk dat ik het weet. Nou, zeg het maar. Vol, volgens mij is het een afdrijprek. Hoe kom je daar zo bij? Ja, nee, ik dacht het in het begin eigenlijk al... Uh, en uh, vooral uh, met de laatste aanwijzing. Ik zei van, uh, na, na het eten, ja. het keuvelen... Ja, dat doe je alleen uh, tijdens het afwassen, volgens mij. Ja, precies. Ja, of uh, in ieder geval, uh, dan keuvel je ook, ja. En, ja, hoor. En ik heb zo'n ding... En ik ja. heb geen afwasmachine. Ik heb zo vaak aangeboden gekregen, tweedehands afwasmachine van die. Mijn moeder zei, moet jij niet een afwasmachine? Ik zei, nee, mam. Waar moet ik dat dik laten? En bovendien, het is het enige moment dat ik mijn handen goed schoon krijg. Als ik oh, lekker de afwas ja? doe. Ja, en bovendien vind ik het ook een heerlijk moment. Ik doe het heel vaak s ochtends en dan denk ik, nou, ik heb wel iets nuttigs gedaan. Ik heb de afwas ja. gedaan. Dus je hebt gewonnen, jongen. Oké, okay, hartstikke leuk. Dus uh, <laughs> uh, blijf even aan de lijn, dan noteert uh, uh, Francis je gegevens... en dan stuurt Joke jou uh, iets op, ja? Oké, okay, dankjewel. Hey, fijne nacht fijne nog. Fijne avond. Dag. Dag. Doeg.